Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal doden door overstromingen in de Amerikaanse staat Texas... is opgelopen naar 24. Een groep van 23 meisjes wordt nog vermist. Ze waren op kamp vlakbij de Guadeloupe-rivier... toen het waterpeil door veel regen in korte tijd zo'n 8 meter steeg. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. Bij een brand in een vliegtuig van Ryanair op Mallorca... zijn 18 mensen gewond geraakt. Het toestel stond vannacht op het punt van vertrek naar Manchester... toen de piloot een brandje meldde in een van de motoren... Daarna ontstond paniek aan boord. De passagiers konden het toestel verlaten via opblaasbare glijbanen... maar sommigen waren zo bang dat ze via de vleugels op de landingsbaan sprongen. Het is nog onduidelijk of de ontploffing in Borculo gisteravond het gevolg was van een fout... of dat er sprake was van opzet. De politie zoekt dat uit. Door een chemische reactie explodeerde een tankwagen. Er kwamen oranje rookwolken vrij die in de lucht verdampten. Bij de ontploffing in Borculo raakte niemand gewond. In een laboratorium gekweekte stamcellen kunnen patiënten met gecompliceerde diabetes type 1 genezen. Dat is een voorlopige conclusie van een internationale studie waar ook het Leids UMC bij betrokken is. Vanwege een tekort aan donoren konden niet alle ernstige zieke diabetes patiënten genezen. Dankzij het nieuwe onderzoek is er zicht op een oplossing. Liverpool-manager Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk... zijn bij de uitvaart geweest van Diogo Jota... de speler van Liverpool die donderdag samen met zijn broer... om het leven kwam bij een autoongeluk. De begrafenis was in het Noord-Portugese stadje Gonomar... waar Jota opgroeide. De broers waren in Spanje op weg naar de veerboot... om naar Groot-Brittannië te gaan... toen hun auto van de weg raakte en in brand vloog... volgens de politie vermoedelijk naar een klapband. Het weer bewolkt en kansen wat regen. In het zuidoosten breekt af en toe de zon even door. Het is 21 tot 25 graden. Vannacht en vanavond en vannacht verspreidt over het land regen of buien. Morgen overdag bewolkt en buien, mogelijk het onweer, bij hooguit 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Er ni vernoren zich, we zijn smurf al heil op dei. Harny alla jöst op de kan du ta' en smurf op. Hoe kan ik schilja op elkaar aan? smurf är je dat dan? Fins ingen som hier lang, nu wil ik vi smurf aan onze zon. Flöjt du begin. En andere stemmen. zo tot Kan ni göra vad ni vill? Ja, om vi lägger smurfen till. Snacket låter under bord. Smurfa, det jätte smart. Bor de många i ett land? Just hos smurfen 100 man. Kan ni alla denna song? Ja, den kan vi smurfa än en gång. ver De ook verder. Yes sir. Ja. Nee, det var smurf zoals du sa. Det var kneppigt att förstå. Bara blå kan surfa så. Sä med vad ni önskar er. Jo att vi skulle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 You ruined my childhood. Ik ben dan heel blij dat hij gewoon zo'n typische luie, ongeïnteresseerde puber thuis en Ik moet er niet aan denken dat ik iedere ochtend een Greta Thunberg aan het ontbijten is. Dat is verschrikkelijk. Ik heb een puber heerlijk oningeïnteresseerd, gewoon frost pubers horen te zijn. Die, die puber, hij loopt niet eens. Mijn zoon loopt niet, die laat zijn hoofd voorovervallen. En hij is op zijn manier ook bezig met het milieu. Hij gebruikt geen deodorant. GELACH Stinken, die gasten stinken. Ja, of het moet zijn dat uh, Ax dat een nieuwe lijn heeft uitgebracht met de geur van Frikendel Speciaal. Dat kan ook, van. dan heeft hij een pellet gekocht, denk ik. Verder, dat is ook het verschil tussen Greta Thunberg en mijn puber. Dat is een, tussen een Zweedse puber en een Zweedpuber. Dat is eigenlijk. Uh, dat, dat, is, dat is een spectrum.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 The ring of fire, the ring of fire, fire.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 Goedemiddag, makelaar Ik denk u spreekt met Maart van Dag Maart, goedemiddag. U spreekt met uh, De Vries. Hallo. Hallo. Ik bel u eventjes op naar aanleiding van een advertentie die ik op internet tegenkwam over een recreatiewoning in Groen. We hebben er meerdere. Op mooie locatie met veel privacy gelegen. Houdt de recreatiewoning op huurgrond. Uh, Daar is het bij deze bungalows aangehouden door Henk. Ja, want die is al verkocht. Uh, heeft u al iets anders dan? Want... Uh, ja, ik heb nog zoiets. Ik, ik zal het er even bij pakken, ja. een momentje.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 Ongetwijfeld. Alleen... Vorig jaar hebben we een huisje gehuurd, maar uh, ja, dat is een beetje verkeerd afgelopen. Ook een houten bungalootje was dat. Ja. Meid, en vlammen sloegen 12 meter uit het dak. Ja, daar ben je gauw klaar met je huisje. We toen we, het enige wat we zagen toen we terugkwamen was een hoop jas. Ja. We hebben meestal één keer in de, in de drie, vier maanden hebben we een feest op de club. En dat we dan ook daar in het park gaan houden.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 zit daar achter op de motor met de helm op. Ja. Zeg, uh, een van die jongens laat ook even vragen, dat grietje wat je aan de lijn hebt bij de makelaar, ja. vraag haar of ze ook eens een keertje langskomt bij ja. de bingalo. Want sommige motorrijders zijn nog vrij gezel. Ja, maar ik niet. Oh, maakt dat niet uit. Nee. En ik heb nog aan bezitterige vrienden, dus dat is wat waar? lastig. van. Ja, vreselijk, ja. Ah, die vriend krijgt wel een paar klap als die meekomt. Ja. ja. Ik kom maar één keer mee, zeg ik altijd. Ja. Hou je een beetje van een verzetje? Ja.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 In vlak bij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. En in een dorpje vlak bij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld: Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De lup is ons Waarom? De lup is zo zwaar. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja, ja dat doet het. Ja, nou en? Ja, nou en, nou en? Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luisterde altijd politiebericht de politiebericht af, dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jamma kwam in het dorpje aan en zag die neger in op straat lopen. Jamma sprong uit zijn auto, hij rende op die man af en hij ging me toch de keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, Hey man, jij discrimineert mij. O oh ja, zei Jamma, o oh ja, en waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel?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 Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei jammer so what? Ja, yeah, zei Stanley, big, so what? <laughs> en toen werd jammer yeah, zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat jammer Yamaha yeah, zo... Uh... <tod>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 de volledige verantwoordelijkheid gegeven... over die kennelijk toch best wel ingewikkelde softijsmachine. Jij komt helemaal in je enthousiast, helemaal in je kind staat... helemaal blij, kom je binnen. Ja, ik heb zin in die grootste softijs die je daar... die oublie, oublie, oubli, ik weet niet hoe het uitspreekt. Waarom, waarom geven we Frans elitair kutwoord... aan het enige wat ik wil in de snackbar? Dat wil ik ook wel eens weten. Gaan we Frans praten in de snackbar? Is dat wat er aan de hand is? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Is het een voltooid die wordt? Jij bent geoubliëerd, ik ben geoubliëerd...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 Oh, verdomme. En dan beginnen die vingertjes, die beginnen die knopjes af te tasten, hè. Oh, welke zo de goede zijn. Drukt die erin in. Brrr, heel de apparaat gaat aan. Fok snel een horentje eronder. En tijdens het draaien zegt hij: wilt u een horentje? Ik zeg ja, doe nou maar een horentje. Brrr, en dan zegt hij tijdens het draaien. Jij kijkt op zijn rug, zegt hij helemaal dingen als uh, oh. oh, Dat je denkt, what the fuck is oh. -oh? Hoezo oh, oh. En direct daarna, Nou nah ja, nee. Hoezo nou nah ja? En dan begint hij je gaat. En dan draait hij om.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 Meenemen, neem je tijd. Oh, uh, variëren. Hè? Oh, lekker teasen. Huh, huh? En als het horentje lekker aan de onderkant, ook meenemen. Hè? Oh, oh, oh. Ronald, is dat een grap over rim? Hè? Ja, godverdomme zeker weten is dat een grap over rim. Oké. Okay. Dus. Geen idee waar. Oh ja, die... Nooit aannemen! Staat hij daar, met die Frankenstein oubli. En wat jij dan zegt is... Uh, moet jij mij niet nog iets vragen? En hij zegt: een mooie vragen? Ik zei... Kijk maar eens aan, ik zal je een hint geven. Kijk maar eens aan. Ik zal je een hint geven. Moet je opletten, ja? Disco dip. Heel goed. Heel goed, Amsterdam. De Jong had geen idee. Ik zei, ik weet niet wat hij... Ik, ik zei, disco dip Oh ja, wil hij discodip? Ja, dat wil ik wel, want dan heb ik dat bakje met die discospikkels, heb ik al zien liggen... en dan weet je dat hij hem daarin moet rollen, hè? Ik zei, ja, ik wil wel een disco dip ja. Oké, okay, dan ga ik hem erin rollen. Ik zei, ja, doe maar, jongen. Je kan het. Je weet dat je het kan. Oké, okay, dan ga ik het doen, oké, okay, meneer? Ik zei, ja, doe maar. Oké, okay, dan gaat hij er nou in. Ik zei, ik, zet hem op, hè. Ja, dankjewel. Oké, okay, dan vop.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 ijsje. En die dip, dip is trouwens belangrijk. Voor mij. Disco dip vind ik lekker, maar de lekkerste dip vind ik, die uh, bij de McDonald's krijg je bij zo'n Sunday Ice. Krijg je dip erbij, een apart zakje. Toch? Dat is geen notendip, er is uh, wat heet het nou ook weer uh, oh ja, gemalen beige playmobil. <lacht> Dat is mijn favoriet.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 Ja, neuk je moeder. Ik zeg, hm? Hij zegt, ja, uh, je moeder. Ik zeg, wat is er met mijn moeder? Ja, die moet je neuken. ik zeg, hè, maar hoezo dan? Hij zegt, ja, omdat... Nou, uh... ja, weet ik veel. Uh... Laat ook maar, joh, het hoeft al niet meer. Hé! Hey!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 Ja toch? Hey gast, neuk je moeder, weet je het zeker? Ja, gaan we regelen. we gaan helemaal goed. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song. Hilda, Hilda.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 Uh, de funet. Uh, een uh, moeilijk merk vind ik ook. Daar uh, is de vet bij. Fatbike is eigenlijk de elektrische buikschuiven voor de luistergeneratie generatie die we ooit gehad hebben. Ze hoeven niks te doen. Het heet ook een fatbike, omdat het is een soort van fiets. En de jeugd die erop zit is een soort van vet. Ze hoeven niks meer te doen. Je gaat zitten. Weg. Ik ben zo'n leuze geweest. Niks. Helemaal niks! Weet je, en ik was van vroeger ik was een zundap gewend. Ik had vroeger een zundap, er ging ik erop zitten, dan had ik iets onder mijn kont hangen. Hup, erop, erop, hier een zaal en een tank en hier een vossenstaat en een stuur en, en hier een knalpijp met een hoop van die chemische twee-tacht rotzooi eruit. Ram ram. En een hoop geluid en een hoop herrie en een hoop rook, en een hoop groen, stank. ram. ram. Maar dat was tenminste iets! He? Als ik dan bij ons door het dorp en dacht thuis: oh, het is weer bedrijfsfeest met Tata Steel. Dat dachten ze dan. Maar het is niks, het is niks. Ik ging erom doen. Niks. Ik hoorde niks, ik rook niks, ik zag niks, niks. En gelukkig zat er in het tasje van mijn zoon zat een veep verstopt. He? Kon ik af en toe een keer zo...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 Adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair.